Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland had eerder kunnen beginnen met vaccineren. In de rest van Europa worden de prikken met coronavaccins al een tijdje uitgedeeld, maar Nederland blijft achter. Dat had anders gekund, zegt minister De Jonge. We hebben altijd gezegd dat we wendbaar wilden blijven in de uitvoering. En we zijn eigenlijk onvoldoende wendbaar gebleken toen niet AstraZeneca het eerste vaccin was. Dat de eindstrip zou gaan halen, maar BioNTech Pfizer. En we dus eerder al de GGD moesten vragen om niet alleen centrale locaties in te richten. Want dat was goed te doen, maar ook daarvoor de IT-systemen klaar te hebben. In Nederland worden overmorgen de eerste prikken gezet. Dat is twee dagen eerder dan eigenlijk de bedoeling was. De minister hoopt dat voor de herfst alle mensen die willen een vaccin hebben gehad. De Britse premier Johnson spreekt over een uurtje het volk toe. Hij houdt een tv-toespraak waarin waarschijnlijk ook strengere coronamaatregelen bekend worden gemaakt. Het gaat al een tijdje niet goed met de cijfers in Engeland. Waarschijnlijk door de nieuwe variant van het virus, die een stuk besmettelijker is. De Poolse supermarkten in Aalsmeer en Beverwijk, waar eind vorig jaar een explosie was, worden 24-7 bewaakt. Zegt de gemeente tegen Hart van Nederland. De politie heeft nog geen idee wie er achter de aanslagen zit. Vannacht was er nog een explosie bij een Poolse supermarkt in Tilburg. En ook in 2021 gaat trompetist Jeffrey weer op pad om mensen in de zorg een hart onder de riem te steken. En vandaag was hij bij de GGD Hollands midden. Al sinds maart speelt Jeffrey het lied Jeruzalemma voor de deur van zorgmedewerkers. En het GGD-personeel vindt het ook echt een opsteker. Je merkt toch wel dat het druk is geweest, zwaar. En als je dan zo'n nieuw jaar start, dat is echt fantastisch. Ja, het geeft heel veel moed. En dan het weer. Vanavond af en toe nog wat regen. Het kan ook sneeuw zijn in Limburg. Het koelt af naar 3 graden. Morgen een koude dag, op de meeste plekken droog. Dan zo'n 3 graden.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 ...van Robin en Driven met zijn band The Arthurs... ...ineens op de proppen met dit nummer, Something With Notions. En daarvan dacht ik, die gaat wel uh, het einde jaar wel halen in de, die lijstjes. En dat het dus ook... Want uh, ik ben niet uh, de enige. Er is uh, nog een uh, radioman ergens in de buurt van Rotterdam. Die dit ook een hele leuke single heeft uh, gevonden. The Arters and Something With Oceans. Wend uh, komt uh, dels uit Den Haag, deels uit Rotterdam. Welkom bij deze Alternative de FM. Waarbij we hier in dit gedeelte tussen 8 en 10 een beetje het uh, recente materiaal wegdraaien. En tussen 10 en 12 uh, gaan we dan nog even kijken. Wat het uh, jaar een beetje heeft opgeleverd aan. Ja, materiaal, want het uh, was me een jaartje wel. Uh, er werd uh, niet veel opgetreden, maar er werd wel heel veel muziek gemaakt. En dat was nou wel te merken ook. Zo ook uh, bijvoorbeeld met uh, The Artists en uh, Something With Oceans. Een uh, hele leuke band uit uh, de buurt van Utrecht. Ik uh, weet niet precies waar ze precies vandaan komen. Ik geloof dat het zelfs uit Nieuwegein, daar uh, wordt ook nog muziek gemaakt. Het is een countryband, Stevie May Robin. En dit is het laatste wat ze hebben uitgebracht uh, nog op de valreep voor de 2021. The one that got away. Maar daar heeft Tim van Doren wel wat op bedacht. En bovendien is hij enorm, uh, ja, een enorme liefhebber van de viervoeter, de hond. Uh, hij heeft er zelf eentje gehad. Hij uh, heeft er zelfs ook nog een song over geschreven. Ik geloof Ik twee jaar geleden. Bij het verscheiden van zijn trouwe viervoeter uh, zat het hem zo dwars... dat hij daar op een gegeven moment uh, ja, een liedje heeft uh, gemaakt. En uh, als voortzetting daarvan dacht hij, ik uh, doe er nog eens twee song. ...Songs About Dogs. Uh, Tim van Doren is ooit uh, nog een, uh, ja, een finalist geweest van de Grote Prijs van Nederland. Ik meen in 2011. Toen heeft hij daar ook uh, gestaan. En daarvoor hoorde je Stevie May Robin met The One That Got Away... Country. Uh, je zou het bijna kunnen verwachten, ook in het uh, programma wat uh, eigenlijk normaal gesproken hiernaar zou komen. Maar uh, vandaag was uh, Martijn Luijten zo vriendelijk om ook die uren vrij, vrij te plannen. Dus uh, tussen 10 en 12 hoor je mij gewoon nog. En wellicht na 12 ook nog. Dus je bent nog niet helemaal uh, van mij af. Dit was ook nog uh, een, een nummer uitgebracht in 2020 van een muzikant wel te verstaan. Wenny Moore met Elixir. I feel like a dark cloud hovering over cities, making the sky turn gray, where my feelings are unbound. Sometimes I just let it rain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 So fix it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 Fine. Mm -hmm. What you want. Van de, de laatste wapenfeiten van uh, 2020 komt uit Emme, uh, is afkomst, de Emmen van Poolse afkomst Jarek Felix. Uh, november uitgebracht. Uh, dat nummer van Wendy Moore is iets eerder uitgebracht. Ik geloof zelfs nog ergens in, uh, in augustus, zo'n beetje. Daar is het uh, nog terug te vinden. Geldt niet voor dit nummer uh, Madlife, want uh, Madlief uh, van Vlijmen heet zij. Die had het plan om samen met de band een compleet album uit te brengen. Maar die is uitgesteld tot 2021. Wat daar precies de reden is, weten we ook niet helemaal. Maar het zal misschien uiteraard te maken hebben met optredens en dat soort zaken. Dit is Van Fataal. En die kwam ergens in september, oktober nog uit. Dus moeten we hem eigenlijk nog een beetje als recent aanmerken. die uit uh, deze provincie komt. Namelijk uit de buurt van Horen, daar komt ze vandaan. Sterker nog, ze komt er ook vandaan. Uh, deze man uh, die komt weer aan de andere kant van de Afsluitdijk. Namelijk uit Harlingen, Alex van Nieuwland. En uh, ook uh, zijn jaar was dit jaar. Want hij heeft ook nog een EP uitgebracht. Daar is uh, dit nummer op uh, te vinden. Truly, Madly, Better. Onder de naam Nieuwland uh, was dat... Uh... Prachtigheid tijd alweer. Wat is het? Half negen. Dus nog drieënhalf uur van, van dit jaar. En dan is dit ook ten einde. En 2021 zal nog niet helemaal vlekkeloos beginnen, denk ik zo. We zullen nog wel even geduld moeten hebben met, met z'n allen. Uh, dit is ook iets wat we de laatste weken draaien... hier bij Alternative VVM. Judith van Drie en Lost... they slip through my fingers, darkness surrounds my empty mind Zetai was dat. En het nummer dat heet Gaskar, als ik het uh, wel heb. Judith van Drie hoor je daarvoor met uh, Lost. Instrumentaal, zowaar. Dat uh, moet ook wel eens uh, kunnen, denk ik, op zijn tijd. Deze dame die had uh, het afgelopen jaar twee EP's uitgebracht. Het is de bedoeling dat er nog uh, een derde gaat komen. Maar die, die trilogie zal zich uh, gaan vervolgen in 2021. Maar uh, in 2020 heeft ze er dus al twee uh, op haar naam staan. En ik heb het over Friedelijn. Friedelijn uh, maakt een beetje uh, ja, filmisch uh, folk, zou je bijna kunnen zeggen. Want dat is een beetje de, la ja, dat is een beetje de term die de laning dekt. En het nummer wat uh, zij uh, onlangs uh, op die tweede EP, wat meer, nou tenminste, dat hebben wij dan gedaan. Wij hebben dat een beetje naar voren geschoven. Is dit nummer dat heet Forever Maybe.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 Want dit uh, was natuurlijk helemaal niet Forever Maybe. Nee, Jaap Koper in de bocht. Toen ik dit hoorde. en toen dacht ik, nee, dit is na Naam Rose. Na Naam Rose met uh, november. Uh, want uh, ik zat even te denken, dat kan helemaal niet. Heb ik iets? Ja, weet je hoe het komt. Ik uh, zit met zo'n uh, free player. Kijk even mee. Ja, ZFM live. Ik heb zo'n webcam op uh, staan. Daar ben ik op te zien denkt hij, wat, wat zijn we nou weer aan het prutsen? Nou, uh, gewoon, uh, dan uh, zit er zo'n schuifbalk. Uh, en dan uh, denk je, hé, hey, dat is toch... Ja, maar dan heb ik hem niet om uh, naar boven te lopen scrollen. Ja, en dan is het zoiets van... Mwah, mwah. Maar goed, ik heb het even re netjes rechtgezet. Want Nana M. Roos heb ik nog niet zo lang geleden... in de woensdagmorgenversie in de uitzending gehad. En dat ging natuurlijk over haar muzikale jaar. Er zijn er maar twee geweest. Waarvan dit de meest recente is die ze uit heeft gebracht. Goed, dit was dus plaatje praatje. Nou ga ik er weer gewoon twee achter elkaar draaien. En daar zit hij inderdaad tussen die Line met Forever Maybe. Um, en daarvoor horen we deze meneer. En die heeft ook dit jaar nog uh, nieuw materiaal uitgebracht. Uh, Hij is hier ook uh, geweest in de tijd dat we het nog een beetje voor uh, versoepelingen hadden. En dat we hier nog live optredens konden. Row half high. I've forgotten to love. You know that I'll give it. Leave it to the ones that haven't got time to think about living.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 Was er. Dit was dus echt Friedelijn. Ik zei al, uh, ze had uh, drie EP's uh, wilden ze uitbrengen, want het is een trilogie. Chapter 1, Chapter 2. Dit kwam van Chapter 2 uh, en de bedoeling is dat Chapter 3, dat zal waarschijnlijk de logische opvolging uh, zijn van dit uh, nummer, van deze EP. En uh, die zal in 2021 uh, gaan komen. Carry On, hoorde je daarvoor met uh, Ro Halfheid. En deze Ro Halfheid is een van de, de mensen die ook hier geweest is. We hadden namelijk ergens in juli nog een beetje een versoepeling. En toen konden we een aantal van die uh, ja, muzikanten nog kwijt. Uh... Lizette Aviva is er één van. En de laatste die uh, nog uh, geweest is, is Jurjaan jan Maar die komt straks nog uh, uh, in het uh, programma voor. Uh, we zullen ook even kijken of we Lisette Aviva ook nog eventjes uh, kunnen laten draaien. Want dat uh, zal natuurlijk wel uh, wenselijk zijn met alles erop en draaien. Nou, we hebben er nog een paar. Uh, dit is er één van. Uh, dit is onze vrienden van Dayweaver, die we al wekenlang uh, draaien. Dus de laatste, ordinarily. try to look fine, and I fade you You were so kind for a minute No, I don't do this ordinarily This time we could feel hey, are you fine if a pivot Made a beeline for the seven, And I forget you momentarily And stay my head until we find a beacon. Lately, the anxiety, anxiety. attacks. Fight with reason. Coming from miles ahead, and I can see them. Die ooit begonnen als stilweef. Het is toch een beetje ook het jaar eigenlijk, de afgelopen jaar daarvoor ook. Dat er een aantal bands een doorstart hebben gemaakt met, met een naam. En dat ze een totaal andere stijl zijn gaan doen. Dat kan gebeuren, want dat is een beetje gemeengoed aan het worden in muziekland. Geldt misschien ook al eigenlijk voor deze dames. Want die waren ooit nog eens als delusionals begonnen. Maar inmiddels is alleen de dames nog, of zijn de dames Bruinhoff nog over. Leun aan met de laatste die ze hebben uitgebracht. Girl. En die hoor je tot 9 uur.